9 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Goedemorgen, er waren veel verkiezingen het afgelopen weekend. Straks in het NOS Journaal. Aandacht voor Mali na de Franse interventie. Maar vandaag is er ook tijd voor presidentverkiezingen. En aandacht voor KPN en Carlos Slim. Hoe ziet de samenwerking er nu uit? Eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 Handelt, zoveel assistentie verlenen dat de werklast niet minder werd, maar juist meer. Bij een busongeluk in Italië zijn 38 doden gevallen. 10 inzittenden raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op een gevaarlijke weg in de buurt van Napels... waar op borden stond aangegeven dat er langzamer moest worden gereden... zegt correspondent Rob Zoutberg. De bus komt daar aangerijden ondanks waarschuwingsborden met veel te hoge snelheid... ramt eerst op auto's die daar in een file staan en schiet daarna door de vangrail heen... Nou, een aantal mogelijkheden inmiddels uh, waar rekening mee wordt gehouden. Buschauffeur in slaapgevallen wellicht. Remmen van de bus die niet gewerkt hebben. En de laatste hypothese die we hier lezen is dat de bus ook een klapband heeft gekregen. In de bus zaten dagjes mensen onder wie ook kinderen. Alle inzittenden zijn inmiddels uit het wrak gehaald.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 uitkomen op 55 zetels. Dat zijn er dan wel veel meer dan ooit en bij een, bijna een verdubbeling van het huidige aantal. Pakketbezorger TNT Express heeft door de slechte economische omstandigheden... het afgelopen kwartaal een verlies geleden van 303 miljoen euro. Vorig jaar was er in dezelfde periode nog een winst van 38 miljoen. Volgens TNT Express ging het vooral in het zuiden van Europa slecht. Het bedrijf verwacht dat het de rest van het jaar moeilijk blijft, vooral in Europa. In Azië, het Midden-Oosten en Afrika denkt TNT het beter te doen dan vorig jaar. Veel MKB-bedrijven moeten meer rente gaan betalen voor hun lening van de bank. Dat meldt het Financiële Dagblad. Volgens de krant constateren ABN AMRO, Rabobank en ING... dat steeds meer kleine en middelgrote bedrijven in financiële problemen dreigen te komen... en hun lening niet kunnen terugbetalen. Ongeveer een kwart van de MKB-bedrijven zit in die situatie.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 Opeens dook hij weer op bij het wereldkampioenschap zwemmen in Barcelona. Voormalig zwemkampioen Michael Phelps. Voor velen is en blijft hij een held. Yes, he is the biggest inspiration of my life. It was exactly of him that I swimming, that I Maar eerst nieuws over KPN. Want het Mexicaanse telecombedrijf America Mobile... heeft per direct de samenwerkingsovereenkomst met KPN opgezegd. Over de betekenis hiervan en wat er zou kunnen gaan gebeuren... gaan we eens even praten met economie-redacteur André Meinema. André, want waarom is die samenwerkingsovereenkomst opgezegd? Nou ja, uh, Amerika Mobil is groot aandeelhouder van KPM met 28 procent. Wil namelijk uh, graag voet aan de grond opbouwen in, uh, in Europa... en gebruikten daar KPM voor. In februari uh, uh, KPM was KPM dringend op zoek naar geld... om de investeringen en, en, en de schulden terug te dringen en moest daarom uh, een, een claimemissie in de markt zetten... geld ophalen bij de aandeelhouders ja. van 4 miljard. Nou, Dat was natuurlijk een hoop geld, een hoop verwatering... en als groot aandeelhouder had Amerika Mobiel daar behoorlijk wat problemen bij. En dat werd wat duwen en trekken met elkaar. Nou, in ruil voor steun voor die claimemissie... Uh, zou Amerika Mobiel als groot aandeelhouder meer zeggenschap krijgen... mochten twee commissarissen leveren. Er werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten om meer dingen samen te doen... bijvoorbeeld inkoop om daarmee ook kosten te besparen op voorwaarde dat American mobiel niet eh, het belang van 28% verder zou gaan vergroten of uitbouwen. Nou, en nu is die samenwerkingsovereenkomst na zes maanden al opgezegd. Na het schijnt zou dat zijn gebeurd, na aanleiding van de aankondiging vorige week... dat het Spaanse Telefonica de Duitse mobiele dochter van KPN e voor 8,1 miljard zou willen opkopen. In de clausule die in de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken... dat die samenwerking eh, alleen wordt opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden... tenzij... In de kleine lettertje stond er dan een partij zou zijn... die een onderdeel zou kopen of verkopen van of aan KPN... waardoor de situatie bij het bedrijf veranderen zou. En dit zou dan dus zeg maar de trigger kunnen zijn. Het is niet bevestigd, eh, maar dat zou dus de trigger kunnen zijn... de aangekondigde verkoop van EPLUS aan Telefonica. Want wat willen ze dan? Wat wil dat bedrijf van Carlos Slim dan? Nou ja, je zou kunnen zeggen. Eh, Carlos Slim wil gewoon voet aan de grond krijgen in Europa. En uh, gebruikte bij KPN voor. Alleen zat het KPN allemaal niet mee. En de, de plannen die KPN had. Uh, lulden ook niet echt lukken. Vorig jaar verkochten ze. of probeerden ze al te verkopen. dat uh, Duitse bambino-dochter E-Plus. en ook de Belgische dochter uh, Bees. Lukte allemaal niet. Kost allemaal heel veel geld. De koers uh, ging onderuit. En dus zag uh, aandeelhouder uh, Carlos Slim zijn investering in KPN. bijna gehalveerd. Hè? Want ze hadden 4 uh, miljard in geïnvesteerd. nog wat, was nog maar 2 miljard waard. Door die koersdaling. Dus blij waren ze er ook al niet bij. En uh, met de aankondiging van de verkoop, de voorgenomen verkoop van KPN uh, van Eplus. betekent ook dat die lucratieve grote Duitse mobiele markt. Uh, plotseling ook weer verdwijnt uit de zakken van KPN. als het allemaal doorgaat. Nou. Het kan zijn dat uh, Amerika Marjoen de knopen telt en denkt van, uh, dit gaat een bepaalde kant op die wij misschien wel willen of niet willen. En wij zeggen daarmee ook nu... in ieder geval hebben wij de handen vrij met die over overeenkomst op te zeggen. Want nu ja. mogen wij wel weer opkopen. Ja, ze kunnen dus eigenlijk twee dingen doen. Begrijp ik het zo goed? Ze kunnen of uitbreiden, dus meer belang nemen in KPN, of zich terugtrekken. Ja, precies, want je zou kunnen zeggen... nou, met de verkoop van EPLUS, als dat dus doorgaat... dan ben je wel die Duitse markt kwijt... maar is KPN wel financieel een stuk sterker, maar wel kleiner... en misschien behapbaarder, en misschien aast men daarop... Maar je zou kunnen zeggen, ja, misschien is het helemaal niet meer interessant uh, voor uh, Amerika Mobiel en voor Carlos Slim... om KPN te willen hebben of het belang erin te willen vergroten. Uh, omdat die Duitse markt juist daarin uit valt En dat is een hele grote belangrijke markt waar je veel geld zou kunnen gaan verdienen. Uh, dat hangt er een beetje om uh, ja, welke kant het opwaait. Oh ja. hoe, hoe reageren de beleggers hierop? Vinden ze het een slimme zet? Nou, in ieder geval ze zijn wel uh, opgetogen, want er komt wat beweging. En ze er eigenlijk op dat als Mobiel nu de handen vrij heeft... om de belang weer eventueel uit te bouwen, dat ze dus aandelen gaan opkopen. Dat zou de koers omhoog duwen en dus lopen de beleggers daar een beetje op vooruit. Op dit moment een koersstijging van zo'n ruim plus 4 procent op bijna 2 euro. André Meinema was dat...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 toen de Fransen kwamen, ze werden ze hier uitverdreven door de bombardementen. Ik kom in het huis van de burgemeester binnen van Conin. Ik zie een portret van President Hollande. Uh, merci. Dit is het bureau van burgemeester Diakite. Bonsoir uh, bonjour. Comment ça va? Pas mal, pas, pas mal du tout. Wat is hier gebeurd in januari? In januari zijn de jihadisten naar Conan. En pendant combien dagen? Merkur, jeudi en vendredi, ze kwamen. Woensdagmiddag om 7 uur kwamen de jihadisten, de extremisten hier binnen. Er werd hevig gevochten op woensdag, donderdagnacht. Donderdag waren ze hier. En vrijdag kwamen de Fransen dit dorp bevrijden. Waarom zie ik portretten van Fransen hier? Mais alors, euh, les deux portraits que vous avez vus, là, le président français Damien Boitier et euh, François Hollande, nous on ne peut pas le remercier, c'est pour cela qu'on a...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 In Mali. De reportage was dat van Koert Lindeijen. Brans Franciscus wist in Brazilië een miljoen jongeren te inspireren... en de politieke onrust in het land naar de achtergrond te dringen. Correspondent Mark Bessems kijkt straks terug op het bezoek. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Hij zwemt niet meer, maar hij was er wel bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Barcelona. Michael Phelps heb ik het over. Die liet er even zijn gezicht zien op uitnodiging van zijn sponsor. En dat tot grote vreugde van zijn fans. Bijdrage is van Edwin Cornelissen. Het is dringen geblazen op het centrale plein van het Olympisch complex. Mensen proberen een blik naar binnen te werpen in de VIP-ruimte. Het is daar waar Michael Phelps zit te wachten. <lacht> Because I like...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 En dan loopt hij dus, Michael Phelps, van de VIP-ruimte naar uh, de sponsorruimte... waar hij handtekeningen gaat uitdelen. En wat opvalt, is dat hij uh, een van zijn voeten in het gips heeft. Even navragen leert dat hij een fractuurtje heeft opgelopen tijdens het golven. Maar dat weerhoudt hem er niet van om de paste stevig in te zetten. Met de zonnebril op. Hij zwaait even naar het publiek. En uh, neemt dan plaats achter een tafel om die krabbels te zetten. Daar staan mensen voor in de rij, maar uh, lang niet iedereen kan erin bemachtigen. Er staan ook een heleboel mensen achter een dranghek. En hier, meneer, die hoopt een glim. Op te vangen van Michael Phelps door op een kratje te gaan staan, maar zelfs dat lukt niet. Senorita, ¿sí want ja, die signorita staat ervoor. Yes, yes. Er zijn per vedello. Non si può vedere. En in dat gedrang ook een jongen die Nederlands spreekt.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 Vorig jaar werd dat nog, was het vorig jaar? Volgens mij wel, ja. Toen de, de Queen, de Queen Jubilee, uh, Madness Our House werd er daar gespeeld. En het is natuurlijk de herkenningstune van uh, Divorce, die serie op RTL. Door het al als gevolg van het busongeluk in de buurt van de Italiaanse stad Napels blijft maar oplopen. Inmiddels zijn 39 mensen overleden. Negen mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Uiteraard is het ongeluk de opening van het Italiaanse radionieuws. De in 38 10 Ancora Oorzaak van het ongeluk is volgens de Italiaanse radio nog onbekend. Correspondent Rob Zoutberg over de mogelijke oorzaak van het ongeluk. Het is gebeurd op een gevaarlijke plek van die A16 richting, richting Napels. Daar in een bergachtig gebied in de regio Irpinia. Daar gaat, die weg die gaat naar daar beneden toe, in een bocht. Schuin naar beneden toe. Er zijn allerlei waarschuwingen dat het een gevaarlijk stuk weg is. Er zijn al eerder ongelukken uh, gebeurd. Maar ja, de bus komt daar aangerijden, ondanks waarschuwingsborden... met veel te hoge snelheid. Ramt eerst op auto's die daar in een file staan... en schiet daarna door de vangrail heen naar een aantal... Mogelijkheden inmiddels uh, waar rekening mee wordt gehouden. Buschauffeur in slaapgevallen wellicht. Remmen van de bus die niet gewerkt hebben. En de laatste hypothese die we hier lezen... is dat de bus ook een klapband heeft gekregen... voordat het uh, uit die bocht schoot en uiteindelijk van het talut afschoof. Het zijn allemaal dingen die nu moeten worden onderzocht. Ja, dat is het onderzoek wat de komende dagen plaats zal vinden. De actuele situatie, uh, want het is daglicht, wat kunnen we ervan zien... Nou, de bus is, is uiteindelijk is op zijn kant gezet. Hè, en, dan, en dan zie je daar ook dat dat dak van die bus uh, helemaal is afgezaagd. Want het is het geluid van de nacht geweest. Het geluid van de nacht cirkel cirkelzagen van reddingswerkers... die dat, ja, dat dak gewoon echt helemaal hebben afgezaagd. Af, af en toe stopten ze even om te luisteren of ze misschien mensen hoorden. Maar het werd eigenlijk steeds dramatischer. En je zag ook dat de hele nacht was dit het beeld. Het geluid van die zagen... En naast de bus uh, steeds meer witte lakens waaronder slachtoffers werden neergelegd. En wat mensen heel veel zorgen maakt, is dat er in de bus heel veel kinderen zaten. En onder die gewonden ook nog al wat kinderen zitten. Nou, het, uh, de komende uren zullen beslissend zijn voor de levens van die kinderen. En ook trouwens de volwassenen die nu in ziekenhuizen zijn in de regio zijn opgenomen. Maar het kan nog verder oplopen, daar houdt iedereen rekening mee. Correspondent Rob Soutberg over het busongeluk in Italië. Paus Franciscus die heeft de Wereldjongerendagen en daarmee zijn bezoek aan Brazilië afgesloten. De hele wereld kon meekijken hoe gisteren de paus in Rio miljoenen jongeren toesprak. De paus had het tijdens zijn bezoek indirect meerdere malen... over de protesten van de afgelopen maanden in Brazilië. Zo vertelt onze correspondent Mark Bessems. Afgelopen donderdag was hij in een favela en daar sprak hij de jongeren aan. En daar zei hij heel veel uh, indirect zei die van alles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 Helemaal uh, weg van de paus. Dus ja, het is in Brazilië was het uh, een week lang uh, groot nieuws. Dat zei onze correspondent in Brazilië, Mark Bessems. Ja, wat bedoelt u? Prince is dit. Nog een keertje. Nog een keertje. The soldiers need a break sometime. Uh, listen to the groove. y'all uh, Let it unwind your mind. No intoxication. Unless you see what I see. Dancing hot and sweaty. Right in front of me, right in front of me. <laughs> oh, call it what you like. I'ma cold as I be. For the truth, for the soldiers. Musicology. Alright. Hold it down, band. Musicology was dat van Prince. kwam laat nog tijd als Jazz op een verrassingsbezoek... en speelde daar toen in Rotterdam. Israëlische kabinet van premier Netanyahu wil een referendum over een mogelijk vredesakkoord met de Palestijnen. Bovendien heeft Netanyahu toegezegd dat er gedurende de onderhandelingen ruim 100 Palestijnse gevangenen vrijkomen. En zoals het er nu naar nou uitziet, gaan de partijen morgen in Washington voor het eerst, in bijna drie jaar, weer met elkaar praten. Correspondent Monique van Hoogstraten vertelt dat het referendum er vooral komt vanwege binnenlandse politieke redenen.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 Water is binnengekomen. Wat Goedemorgen. we ga je het over hebben, Als je subsidie wilt krijgen voor zonnepanelen... hoef je alleen maar de offerte op te sturen. Dus Ik, niet de bom, maar alleen extra, maar de offerte. En dan wordt het geld gewoon naar je overgemaakt. Ja. En dan kan het zomaar gaan om 500 euro of meer. Nou, dat uh, vinden ze niet goed in de politiek. Praten we met iemand van D66. Raar, raar, ja. Uh, en de banken die geven minder makkelijk geld. Dat is uh, bij jullie vanmorgen ook al aangekaart. Ja. En wat nu blijkt is dat crowdfunding... Dat wil zeggen geld in je eigen omgeving op gaan halen. Gewoon dat je dat dat bij jou investeren. Nou, dat als is het eigenlijk toch over kunnen gaan praten. <laughs> dat... Dus ja, zo meteen bij ons. goedemorgen Nederland. Blijft u luisteren. Dit is Radio 1. Het is precies half tien. Tijd voor Jan van de Putten met het NOS Journaal. Het proef met het inzetten van bijzondere opsporingsambtenaren... bij simpele winkeldiefstallen is mislukt. De bedoeling was dat politiemensen minder werk kregen... maar ze zijn er juist meer tijd aan kwijt, zo blijkt uit onderzoek. De hulpagenten waren ingezet in Roermond en Vlaardingen. De Radboud Universiteit vecht een publicatieverbod aan. De Britse rechter verbood onderzoekers gegevens naar buiten te brengen... over hoe de sloten werken van dure auto's als Porsche en Lamborghini...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 En in Cambodja heeft de belangrijkste oppositiepartij... al voor het tellen van alle stemmen... de uitslag van de parlementsverkiezingen verworpen. En de oppositieleider wil een onderzoek naar onregelmatigheden bij het stemmen. Er zou geknoeid zijn met de stemlijsten. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Wouter Körpershoek. Fraude met subsidie voor zonnepanelen. Kleine investeerders nemen de rol van de banken over. Totale wijnhoogst van de Bourgogne in één nacht kapot. En het ochtendtumeur van Hans Beum. Het is twee minuten over half tien. Dit is KRO, Goedemorgen Nederland. Martijn Gimmius bericht deze week vanaf de Route du Soleil. Waar aan het begin in Maastricht nog een laatste caravancheck plaatsvindt. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. Fraude met subsidie op zonnepanelen is wel heel gemakkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is een offerte opsturen. Dus niet de rekening, maar de offerte. En het ministerie maakt dan 560 euro over. Goedemorgen, Kees Verhoeven. Goedemorgen. U bent Tweede Kamerlid voor D66. Is het echt zo gemakkelijk? Uh, nou ja, het is, de regeling is uh, uh, twee jaar geleden ingesteld... Uh, om ervoor te zorgen uh, dat we wat meer en wat makkelijker gebruik kunnen maken... van zonnepanelen als we dat willen... Uh, die regeling is overigens afgesloten in het vijf vijfpartijenakkoord, uh, waar deze 66 zes onderdeel van uitmaakte. En het is inderdaad zo dat de regeling uh, alleen een uh, uh, offerte uh, uh, genoeg vindt om het geld over te maken. Uh, dus in die zin is er een, een regeling die uh, is ingericht om ervoor te zorgen dat mensen niet al te veel uh, pa papierwerk hebben op het moment dat ze zon zonnepanelen willen uh, installeren. Uh, en is de regeling dus niet al te ingewikkeld gemaakt. Dat maar, is gebleken. Dat is ook wel een enorme denkfout. Want zoveel extra werk is het niet om gewoon de rekening op te sturen in plaats van de offerte. Nou, dat is dus ook de reden waarom wij vragen hebben gesteld. Uh, kijk, zeker in tijden van bezuiniging is het natuurlijk uh, heel erg van uh, belang... dat overheidsgeld niet uh, op verkeerde plek terechtkomt. We willen natuurlijk dat die regeling gebruikt wordt om zonnepanelen uh, mee aan te schaffen. En ik ben uh, uh, van mening dat het helemaal niet uh, raar is om aan mensen te vragen... om ook het aankoopbewijs uh, uh, te, uh, te voor te leggen op het moment dat je, dat je van die regeling gebruik maakt. Dus we gaan een minister vragen uh, of er fraude mee gepleegd is. En als uh, uh, hij bereid is om de regeling te evalueren... Dan moeten we ook even kijken hoe we dit in de volgende, volgende regelingen gaan, gaan organiseren. Ja, Agentschap NL, dat is de, de club die, die subsidies uitvoert en verstrekt... die zeggen dat ze steekproefsgewijs hebben gecontroleerd... en nul fraudegevallen hebben geconstateerd. Dus waar hebben we het over? Nou ja, kijk, die steekproef die zegt wel iets. Wat ik van, uh, van belang vind, is dat we nu uh, aan de minister vragen of hij de regeling echt goed evalueert en aan de Kamer laat weten uh, of hij vindt dat dit voldoende veiligheid en garantie uh, biedt, inclusief de steekproef. Je kunt ook redeneren, uh, als je achterdeur laat openstaan, dan wordt het ook niet gelijk ingebroken, maar het is ook niet de beste manier om je huis te beveiligen. Dus je moet op zoek naar de juiste balans. Aan de ene kant moeten we geen regeling hebben die volledig is dichtgeregeld. Uh, zodat het heel ingewikkeld is om er gebruik van te maken. Aan de andere kant is D66 wel van mening uh, uh, dat je ook weer niet uh, te, te, te makkelijk moet denken... over de manier waarop overheidsgeld uh, wordt, uh, wordt gebruikt en waar mensen zeg maar, uh, gebruik van maken. Dan moeten ze ook echt uh, wel kunnen bewijzen dat ze er gebruik van maken op de manier zoals het bedoeld is. Toch blijf ik één ding raar vinden. Wat was nu oorspronkelijk de reden, voor u ook als mede deelnemer aan dat akkoord... om te zeggen, ja, laten we het alleen maar op basis van een offerte doen? Wat was de, uh, nou, kijk, was de gedachte de, uh, daarachter? De regeling is bedacht uh, in, door het vijf-partijakkoord vijf in, in twee dagen. En toen is er gezegd, er moet gewoon een pot komen die uh, het mogelijk maakt om uh, duurzame energie, schone energie via zonnepanelen te doen. Vervolgens is het de, de verantwoordelijkheid van de minister om zo'n regeling in te richten. Uh, en die heeft er blijkbaar voor gekozen om niet te veel uitvoeringslasten, niet te veel bureaucratie, niet te veel romslomp uh, te willen. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Uh, en waarom gekozen is voor de offerte, dat is precies de reden waarom wij aan de minister gevraagd hebben om, uh, om, uh, onze ant uh, om ons antwoord te geven op die vraag. Uh, namelijk, waarom niet gewoon het aankoopbewijs, dat is op zich ook helemaal geen uh, grote uh, administratieve land. Nee, dat is en Het geeft wat meer zekerheid. Eerder hebben we de toeslagenfraude gehad door de Bulgaren. Het idee daarachter was, die toeslagen... het moet ook allemaal makkelijker worden gemaakt, laagdrempelig. En dat ging ook kant mis. Is dit vergelijkbaar? Een overheid die te veel vertrouwen stelt in de burger? Ja, die vraag is wel, is wel grappig en dat is ook denk ik de handvraag waar het uh, over gaat. Kijk, aan de ene kant kan je zeggen de overheid die het te makkelijk maakt... maar je hoort ook heel vaak mensen zeggen dat de overheid juist wat meer vertrouwen in de burger moet hebben. En daar is D66 ook wel een van de partijen die altijd zegt... je moet niet alles helemaal dicht regelen, alles optuigen uh, op, op basis van alleen maar controle, controle. Uh, dus je moet de juiste balans vinden en ik denk dat de juiste balans hier wel eens zou kunnen zijn. Het aankoopbewijs uh, en in meer algemene zin zie je gewoon dat je tijden hebt dat je heel erg uh, veel regelingen hebt heel veel ingewikkelde uh, controlesysteem hebt. En vervolgens zegt de overheid weer dat moeten we wat loslaten. En dan schiet het weer de andere kant op door. En ik denk dat we nu moeten proberen om de juiste balans te vinden. En een beetje het midden uit te komen. En in dit geval is het volstrekt onduidelijk of het inderdaad laagdrempeliger is geworden. Als gevolg van die offerte in plaats van de rekening. De laagdrempeligheid hier inderdaad uh, uh, niet uh, afhankelijk is van alleen maar de offerten. De laagdrempeligheid kan ook met het aankoopbewijs. Dus ik denk dat in die richting uh, uh, gedacht moet worden. En ik hoop dat de minister daar ook die beweging mee wil maken. Op het moment dat blijkt dat het nu toch niet uh, uh, veilig genoeg is uh, en er toch wel wat misbruik van gemaakt wordt. Als dat niet het geval is, denk ik dat we alsnog kunnen zeggen. Waarom niet gewoon een aankoopbewijs vragen voor een subsidie uh, die bedoeld is voor zonnepanelen? Nou, laat dan ook het bonnetje van de zonnepanelen zien. Lijkt me helder. Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66. Dank u wel. Graag gedaan. 20. Call Me The Breeze van J.J. Kale... die vrijdagnacht op 74-jarige leeftijd overleed aan een hartaanval. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels... dat u in het bijzonder interesseert. Een vrouw in Engeland heeft een boete van ruim 100 euro gekregen... omdat ze meer dan één bos bloemen op het graf van haar oma had gelegd. Zijn er in Nederland ook regels voor het leggen van bloemen op graven? Uitvaart ondernemer Goot weet het antwoord. Als je kijkt naar de algemene begraafplaatsen in Nederland... is mijn beleving dat beheerders daarin niet lastig zijn. Sommigen hebben wel uh, zoiets dat je een uh, hoeveelheid bloemen moet uh, kunnen verdelen over de grafmaat... die gemiddeld een meter bij twee meter is. Maar in de praktijk uh, leert dat ook dat de bloemen eromheen uh, gelegd mogen worden... die buiten de grafmaat uh, worden neergelegd. En vervolgens zou het wel zo kunnen zijn dat... ...particuliere begraafplaatsen of begraafplaatsen die gelieerd zijn aan een kerkgenootschap... ...dat die specifieke regels hebben, maar dat zou dan individueel per begraafplaats bekendgemaakt worden... ...door de beheerder op het moment dat je iemand komt begraven. Zegt uitvaartondernemer Mees de Groot. Heeft u een vraag bij de actualiteit, mailt u ons dan naar goedemorgenNederland.kRO.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar de route du soleil. Martijn Gimmius. Stop maar. Nou, Kerven staat erop. Geeft gelijk het gewicht aan. 800 kilo. 800 kilo is aan één zijde en aan de andere zijde ligt ook een weekplaat. En dan wordt oh. hij nog een keer gewogen. Oh ja, dan moeten we daar ook even gaan kijken naar de andere kant. Even kijken hoor. 800 en 850 staat hier. dit wiel is 850 kilogram. En het rechterwiel dat betekent dat die Kerven dus 1650 kilogram weegt. Uitgezonderd het gewicht wat op de trekhaken ligt. Dat zal variëren tussen de 50 en de 70 kilogram als het eh, normaal geladen is. Ja. Dus 16, 1700 kilo weegt deze caravan. Ja. Ja. Frans uh, Snakkers van de AWB. De ja. ANWB en onder andere ook Vrijdag Verkeer Nederland houden hier een laatste caravancheck... voordat uh, de caravans uh, naar het buitenland gaan. Uh, wat, wat kijkt u nu naar? Ik kijk even wat uh, op het, uh, in het tijdsplaatje staat op de caravan. Of ik daar kan aflezen wat de maximale belasting mag zijn. U bent uh, de eigenaar van deze caravan. Ik ben de eigenaar, ja. Ja, zegt u ja. maar. Nou ja, goed. U bent uh, bijna 1700 kilo zwaar, met uw caravan. Ja, dat. Uh... De vraag is nog even of het mag. U moet nu even uw papieren pakken. Hè? Ja, ik vrees sterkste. <laughs> nou, daar is de weg, hè? Wat, u gaat drie maanden weg. Ik kan drie maanden weg. Waar gaat u heen? Eerst naar Frankrijk en dan door naar Spanje. Nou, dan komen de papieren erbij. Nou, ik denk dat ik dan een tikkeltje te zwaar ben. Dit is de caravan. Ja. 1350 is. Ja, bent is 300 kilo te zwaar. Nou, meneer Jansen van Veilig Verkeer Nederland, wat zegt u nou, 300 kilo te zwaar? Ja, he, he, we hebben gewogen dat hij 650 kilo is, links en rechts samen. 1600, ja. 650, maar het maximaal toelaatbare gewicht op het kenteken van de kerven is, is maar 1350. Dus 300 kilo, 300 kilo te zwaar. Maar hij al leeg, hij, hij is leeg al, uh, dat gewicht. Heeft u ook daar heel veel aardappels meegenomen? Nee. nee. dat zie je toch ook nee, vaak? Mensen dat nemen we die. je er... vroeger. Vroeger. Dat vroeger. vroeger. Dat nee, we ik allemaal cadeautjes waar we hebben Franse vrienden. Die had ik Nederlandse cadeautjes mee. Zoals stroopwafels, kaas, de hagelslag, dat soort dingen. Dat moet er nu allemaal uit. Nee, dat gaat er niet uit. Ja, en zou ik je zeggen wat toch is. In Frankrijk, in Frankrijk en Spanje hebben ze geen appelstroop. Ik ben gek op appelstroop. Iedere morgen. Ik heb zes potten bij me. Zes potten? <laughs> ja, anders red ik het niet. <laughs> dus. Uh, ja, dan ja. ga je, hè. Zo, zo kom je dus aan je 200 kilo of 300 kilo te zwaar. Ja, ik denk toch maar dat ik het risico moet nemen. Ja. En meneer Snakkers, nou gaan er anderhalf miljoen Nederlanders naar Frankrijk dit jaar. Die komen natuurlijk niet allemaal hier langs. Maar hoeveel mensen heeft hij nou op zo'n dag hier uh, te controleren? Ik kom tussen de 65 en 70 stuks bij zo'n eh, testdag te verwerken. Ah, ja. Wat is nou naast het overgewicht van de caravan... het meest voorkomende mankement wat u tegenkomt vandaag? Dat is eh, een verlichtingprobleem. Veel eh, caravans hebben dus eh, een tijd in de stallen gestaan. En de contacten zijn geoxideerd. En dan heb je dus gewoon dat eh, lampjes achterlichten... en stoplichten en breedte lichten gewoon niet branden. Ah. En het is een kwestie van de zaak die we schoonmaken. En dat is wel voor elkaar. Ja, okay. Is er nou nog een lampje stuk? ja. Dat, uh, toen we weggingen heb ik alle lichten gecontroleerd. Ook dit. En die is onderweg, uh, pat, toen ging, het, uh, ging die uit. Nou, gaat hij dus toch iets te zwaar doorrijden? Ja, maar we hoeven niet zo ver. We moeten in totaal een, waar uh, we dan eerst komen, een uh, 719 kilometer. Nou, en dan, als we daar zitten, dan blijven we daar een week of drie, vier blijven we daar... Nou, dan gaat er al een hele hoop gewicht uit. Ja, want de pottenappelstroop zijn alweer weg dan. Oh god, nee, dat, dat zijn er maar twee. Ah ja, scheelt toch weer. Maar uh, Een goede reis, ja, toch nog. De eerste 700, uh, na 700 kilometer gooit er wel een partij uit. Dag! Op weg naar Frankrijk. Martijn Grimmius was dat. Zometeen Nederlands nieuws op de Balkan. Maar nu eerst. 3, 2... One deze dag 1981. I Charles Philip Arthur George. I Charles Philip Arthur George. Take thee, Diana Francis. Take thee Diana Francis. To my wedded wife. To my wedded wife. Op deze dag, 29 juli in 1981, trouwt Prins Charles met Lady Diana Spencer. Lia van Beckhoven zat als correspondent in Groot-Brittannië tijdens het sprookjeshuwelijk, dat uiteindelijk veranderde in een nachtmerrie. Het leek inderdaad op, de, op het sprookjeshuwelijk waar iedereen het er al weken over gehad had, uh, vooral in de Britse pers. Maar als je nu terugkijkt naar toen, dat is heel moeilijk hè, om die dag nog eens een keer uh, te beleven zonder de kennis die je nu hebt. Dan was het eigenlijk al duidelijk dat het niet anders kon dan uitlopen op een fiasco. Hij is gekleed in het uniform van de koninklijke Marie. Charles is 32 jaar. Hij vindt het geen bezwaar dat Lady Diana 20 is. Ze houdt mij dan jong, zo heeft hij in een interview meegedeeld. Diana was... 19 toen hij haar dat huwelijksaanzoek deed. En 20, net 20 toen ze trouwde. Men wilde ontzettend graag dat het geweldig goed zou gaan. Zij kwam uit het soort milieu waarvan men altijd al voelde... kijk, dat moet lukken. Zij was van adel, zij verkeerde in dit soort kringen. Dus men zag alleen maar de goede punten, de overeenkomsten. Pas achteraf gezien denk je, de verschillen waren veel en veel groter. Hij was zoveel ouder dan zij. Hij had zo, zo enorm veel meer... Ervaring. Zij was zo vreselijk naïef. I, Diana Francis. Hi Diana Francis. Take thee, Charles Philip Arthur George. Take thee, Philip Charles Arthur George. Diana zelf had haar twijfels. Um, Charles had een verhouding toen met al met Camilla Parker Bowles. Um, het was toen of had toen eigenlijk al duidelijk moeten zijn... dat hij de enige man was in het Verenigde Koninkrijk... die niet verliefd was op Diana... Haar zussen zeiden toen ze tegen hen zei dat ze niet echt wist of ze er wel mee door moest gaan. Meid, je kunt niet meer terug. Het is te laat. Je, zicht, je gezicht staat dan op de, de through the to the high altar. Natuurlijk was het helemaal niet te zien uh, op uh, de bruiloft. De belangstelling voor die dag, uh, internationaal vooral, was enorm. Natuurlijk stonden er in Londen zelf... Uh, een miljoen mensen of zo langs de route. Maar het werd wereldwijd uitgezonden, rechtstreeks. En ik denk dat het een van die grote tv-momenten was van uh, eind vorige eeuw. Dit is het moment. Bruid en bruidegom op het balkon van Buckingham Palace... ...om het applaus van schatting Een half miljoen Britten op de mijl en op het... Ik plein. denk dat de Engelsen nu met lichte scène terugkijken op het huwelijk. Het was een prachtige dag... Maar de vreugde, de vrolijkheid waren toch gedeeltelijk geforceerd. Dit huwelijk bracht Diana ontzettend veel ellende. Uh, het leverde haar mentale problemen op in de zin van neurosis, depressies, eetstoornissen. Het had natuurlijk nooit, nooit mogen plaatsvinden. En dat vertelde correspondent Lia van Beckhoven over het huwelijk van Charles en Diana.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 lucky we're up all night to get lucky we're up all night to get lucky we're up all night to get lucky <makes epic music> <makesiah> we're up all night to get lucky all night again we're up all night again we're up all night again Het is dus het nummer dat over de campings schalt in heel Europa, zo laat ik me vertellen. Get Lucky van Daft Punk, de zomerhit van dit jaar. Treinen die niet rijden, beheersen wekenlang het nieuws. Hoge snelheidsvira staat voorlopig stil. Ja, sta je dan. Waar een klein land groot in kan zijn. Wat gebeurt er met het Koningslied? Is Nederland nog wel dat gidsland van voorheen? Wiet bij de koffieshop, alleen nog voor Nederlanders. Deze zomer in Cairo, Goedemorgen Nederland. Onze correspondenten over hun thuisland. En vandaag spreken we met Mitra Nazar, onze vrouw op de Balkan. Mitra, goedemorgen. Hè? Goedemorgen. Ja, hoe volg jij dat Nederlandse nieuws uh, op afstand? Op de voet hoor. Uh, via Twitter vooral heel veel. En uh, ja, via internet volg ik eigenlijk, eigenlijk alles wel wat er gebeurt in Nederland. Maar begin je de dag met uh, alle Nederlandse kranten of toch eerst het uh, nieuws in het gebied waar jij zit, Servië. Ja, dat gaat wel voor. Uh, ik zit op de balkan en ik cover zo ongeveer negen landen. Dus dat betekent dat ik een heleboel kranten moet doorspitten hier. Uh, maar het Nederlandse nieuws komt me eigenlijk heel automatisch wel, wel tegemoet. Uh, ik, uh, uh, via mijn Twitterfeed, uh, komen alle kleine ditjes en datjes die in Nederland uh, belangrijk zijn op dit moment, uh, heel makkelijk naar me toe. Uh, dus um, ja, nee, en ik lees eigenlijk alleen in, in het weekend uh, de kranten. Ik ken correspondenten die gewoon Radio 1 op hebben de hele dag in hun werkkamer. Ben jij er ook zo in? Ja, uh, nee, uh, ik, uh, zo, af en toe, zo af en toe. Ik maar, weet eigenlijk uh, ook niet of dat nee. goed of slecht zou zijn uh, om dat te doen. <laughs> Nou ja, het, uh, het hangt er vanaf. Kijk, uh, je moet natuurlijk wel uh, op de hoogte blijven. Vooral van het nieuws wat er in, in, in het land waar je, waar je verslag gaat vanuit doet uh, gebeurt. Dus, dus nee, ik, uh, ik luister niet heel veel naar de uh, Nederlandse radio. Uh, maar uh, zo nu en dan zet ik het aan. Uh, ook omdat ik wel benieuwd ben. Uh, uh, wat, wat er nou allemaal voor onderwerpen spelen uh, op het moment. En uh, ja, dus, dus, dus heel af en toe. Hoe snel vervreemd je van de Nederlandse actualiteit? Met andere woorden... Hoe snel ga je denken van Wat uh, ze het daarover hebben. Nou, ja, ik ben nu ongeveer een jaar weg. En uh, ik moet zeggen, ik vind, ik vind niet dat ik vervreemd ben van de Nederlandse actualiteit, omdat ik er nog heel erg bovenop zit. Uh, maar het is wel zo dat je met een andere blik gaat kijken naar wat er in Nederland uh, belangrijk is. En, en wat mij heel erg opviel, uh, was die hele holleder soap bijvoorbeeld. Die ja. um, uh, nou ja, werd vrijgelaten natuurlijk vorig jaar. En uh, ja, vervolgens gebeurde er iets wat, wat mij heel erg verbaasde van Nederland wat ik niet gewend was, dus dat zo'n topcrimineel uh, eigenlijk een, een soort van uh, popster wordt. En uh, vooral vanuit de Balkan gezien, waar ik zit, is dat heel interessant. Omdat wij natuurlijk in Nederland eigenlijk altijd denken dat dat soort daferelen alleen op de Balkan uh, gebeuren. Dat criminelen worden verheerlijkt en uh, macht, geld en vrouwen. En, um, uh, maar eigenlijk uh, zei dat me heel veel over dat het eigenlijk overal misschien wel hetzelfde is. Zo'n zo crimineel spreekt tot de verbeelding en, en daar hangen mythes aan. Maar en, je uh, constateert dus wel dat dat een beetje aan het veranderen is: dat dat anders geworden is in Nederland er interesse ik weet niet of het, of het daarvoor het veranderen is, maar het is. Ik vond het wel heel opvallend en het is heel niet Nederlands hoe, hoe er met hem werd omgegaan. De man kreeg een column en, en werd op tv uitgenodigd, ja. terwijl ja, ik ja, dat is toch wel, wel uh, absurd en, uh, uh, en ik ben dat wel gewend dat soort dingen hier op de Balkan en, en uh, maar voor Nederlandse begrippen, uh, ik vind dat toch, uh, toch opvallend. Wat vragen de mensen in jouw gebied op de Balkan over Nederland als je ze spreekt? Zijn zij op de hoogte van wat er in ons land gebeurt? Ja, ze, ze, ze willen vooral vaak weten hoe het zit met het drugsbeleid. Uh, hoe het nou, hè? of ze als buitenlanders, als ze naar Amsterdam gaan, nou, nou wel of niet drugs uh, uh, kunnen kopen in de coffeeshop. Want dus, daar krijgen ze wel het nieuws van, van binnen. En uh, dat gedoogbeleid bij ons, dat vinden ze toch wel, wel prachtig <laughs> over de Balkan. Maar het Joegoslavië-tribunaal uh, maakt ons ook niet heel populair, denk ik, ja, in Servië. Nee. Dus het, het imago van Nederland in Servië Ik kan wel een, een, een opkikker gebruiken. Het de tribunaal ja, staat natuurlijk in Nederland, is niet Nederlands, maar he, heeft het toch mee te maken. Dus mensen hebben toch een beetje een uh, ja, negatief beeld van Nederland. Uh, maar aan de andere kant uh, is dat is dat lang niet alles meer, hoor. Het verandert heel gauw en, en er is bijvoorbeeld uh, ze kunnen nu uh, Nederlands kookprogramma's krijgen uh, op Serviëse oh. televisie. En, uh, Om en boeren de, komen met de, worsten te leren koken. <laughs> je kent pas 24 Kitchen wel. Ik wil geen reclame maken, maar daar zit een Nederlandse kok Rudolf van Vee. Ja, we kennen hem, we kennen hem. Mitra, ja, ik moet helaas het hierbij gaan houden, want okay. we zijn bijna aan het einde gekomen van dit eerste half uur. Wij zijn weer terug na tien uur met Karo Goedemorgen Nederland. ...internet, blogs, twitter, kranten, radio en televisie, kies... Hoe gids langs de media in binnen- en buitenland. Mensen verachten de dingen die mensen soms op internet zetten... ...meestal anoniem, ze zijn nog lachers dus ook. Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is het leven zoet... ...waar men stil en ongedwongen alles voor elkaar kan doen. Mijn buurjongetje zei, ik wist niet eens waar je het over had... die zei, jij wordt nog eens burgemeester, zei hij tegen me. De Gids.fm Straks, tussen 11 en 12. Radio 1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 Nederland krijgt steeds meer orgaandonoren. Ben jij donor? Ja, ja? of nee.nl? Minder boodschappen maken een betere commercial. Nu hoor ik u denken, maar mensen moeten toch weten dat mijn product mooi is en lekker... en voor de hele familie en nu tijdelijk voordelige prijs geprijsd, verkrijgbaar... in de smaken banaan, chocolade, rabarberen, strawberry, fluffy cheesecake en... Uh, uh, ben je er nog? Nee hè? Uh.